Uitblinker in Waalwijk, als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl Hoe no, laat is het? Toch uur You can't and more, colder on my nights, means I can't give, I'm without you to too long. En rock 'n was het. die waar dat die Ali Brothers en Colder Are My Nights. Souveniren 1985. Dan koe je de Flavor Band en hier is Bobby Womick. en dit is de extra lange versie van Break My Heart van Jimmy G en de Tech Hat. Funky dus tot 7 uur vanavond. You mm -hmm. You need Tekket break my heart de lange uitvoering daarvan hoorde je Barbara Roy and gonna put a fight. Langs het hebben Night playlist plaat nu Zep play some blues 13 voor zes precies. Anthony Franklin. Souvenir 1984 was dat. De eerste uur besluiten we met Envy. It's alright. Dat het nieuws. Dat deel 2 van Langstaat de WM Aflevering 196. Tot dadelijk. ...producten zoals vlees en vis in de koelkast horen, Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is... ...4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl Niks te doen... Of ben je de standaard filmpjes ook een beetje zat? Kijk dan de video's van D.O.T. op YouTube. Verrassend. En vandaag gaan we, doen wie het langste in de discussie blijft zitten, heeft gewonnen. Grappig. heb ik wel heel erg bedankt. Ja, ja. Yeah. En toen zat hij een beetje. En gezellig. Nee, we gaan naar die waterval. Nee. E-O-T-H-Y Iedere zaterdagmiddag vanaf 4 uur staat er een nieuwe video voor jou online. Kijk en abonneer op youtube.com slash beauty. Matra Bike heeft meer dan 100 verschillende e-bikes uit voorraad leverbaar.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 Ga naar douane.nl slash internet aankopen. Nu bij Matra Bike in Waalwijk, de nieuwe 2022-collectie Vongers e-bikes. Vanaf 999 euro. Kijk op matrabike.nl. Langstraat FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 31-jarige Bulgaarse vrouw in Den Haag, is zelf in Bulgarije overleden. De 33-jarige man zou gisteravond in een woning in de hoofdstad Sofia zijn gevonden door de Bulgaarse politie. De vrouw werd donderdagavond doodgevonden in een Haagse woning nadat ze als vermist was opgegeven. De politie gaat uit van een misdrijf bij de vrouw, de Bulgaarse politie denkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Voorman Segers van de ChristenUnie heeft op het partijcongres gezegd dat er principiële bezwaren blijven tegen het 2G-beleid waarbij alleen nog gevaccineerde of herstelde mensen overal naar binnen mogen. Volgens Zegers maakt 2G de polarisatie in de samenleving groter. Eerder vandaag riepen zijn partijleden de Kamerfractie van de ChristenUnie al op... om niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van de coronapas. Het kabinet werkt aan een wet om straks 2G gericht mogelijk te maken. In Breda hebben bijna duizend demonstranten achter een geluidswagen meegelopen... en gedanst in een protestocht tegen de coronamaatregelen. De zogenoemde muziekdemonstratie door de Brabantse stad onder het motto 076 aan is georganiseerd door dj's uit de Bredase horeca die sinds vorige week s'avonds om 8 uur dicht moet. Ook in Amsterdam waren duizenden mensen op de been om te protesteren tegen het coronabeleid. Vanwege de rellen in Rotterdam zou de boel eigenlijk afgelast worden. En de vuurwerkbranche legt zich niet zonder meer neer bij een landelijk vuurwerkverbod komende jaarwisseling. Vuurwerkimporteurs en winkeliers hebben vanmiddag besloten om een kort geding aan te spannen tegen de staat. Het demissionaire kabinet besloot tot een verbod op aandrang van de burgemeesters, ook om de ziekenhuizen niet verder te belasten. Vorig jaar was het eerste landelijke vuurwerkverbod en toen kwamen er 70% minder slachtoffers binnen bij de spoedeisende hulp. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen bij een zwakke tot matige aan de kust tot vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht vanuit het noordwesten steeds meer regen bij 7 tot 9 graden.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 FUNKWASAT ON A JOURNEY Wanneer staat een funk night, dit is een playlistplaat. Midnight Star, dan hou je D-Train AND JUST ANOTHER NIGHT 12 over 6 precies Another night ra uh, de hip hop van Quem Master Fresh. Girls love the way he spins. 4 van half 7, souvenir nu van de Shylight. Stop what you're doing. Dit is Langs de Funk Night. Cashmere. inner feeling was dat. Daarvoor hoor je airplay. En drive me insane. 9 over half 7 precies. Dit is langs dat we een Funk Night. En hier is die SOS-band. Yeah, yeah, yeah, no, yeah, no. <middels> No Lies, daarvoor hoorde je Cashmere Inner Feelings, hoefde in 1983 en een van de grotere favorieten van radiobaas Erik Dankers Nou, we gaan er meer draaien Erik, die Cashmere This dit is Change uit de playlist It Burns Me Up 13 over half 7 precies En een Sweet Somebody. Sweet 1984. 3 voor. Even kijken, 3 voor 7. Dadelijk na het nieuws van 7 uur in Peter Sterrenburg. In Peter Spaartenparade. Wat mij betreft, tot een andere keer. Doei!